Dat is helemaal klopt. Ik, uh, buiten het stadion heb ik heel veel ME-busjes en uh, politie zien staan. Uh, ik heb een collega voor gehoord zijn, nou, het uh, bleef op zich wel rustig. En uh, ja, dus volgens mij is er niet uh, al te veel onenigheid of rellen of iets dergelijks gebeurd. Dat was vrij rustig. Oké, okay, nou, dat is ook uh, fijn om te horen. Uh, nou Michel, waar kunnen wij jouw verslagen en vooral foto's nog eventjes uh, bekijken? Uh, in het HMZ-blad van aankomende week komen ze te staan allemaal. Ja, dat ook. Maar ik dacht eigenlijk aan jouw eigen website... <laughs> Dat is ww.miselvanwerfen.nl. Oké, okay, nou prima. Dankjewel Michel. En uh, ja, ga je vanavond nog wat doen? Ik ga vanavond lekker bolen. <laughs> bolen? Oh, daar ga ja, je ja, geen ja. foto's van maken, denk ik. Ik denk het niet, nee. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou heel veel plezier in ieder geval. Ja, je kan niet 24 uur per dag in die zin uh, fotograaf zijn. Uh, nou, Michel, heel erg bedankt in ieder geval voor jouw uh, verslaggeving van, uh, van allerlei. Uh, ja, uh, dingen en gebeurtenissen die zich in de mijn omgeving hebben afgespeeld. Dus uh, bent u benieuwd naar uh, de foto's? Kijk dan op www.michelvanbergen.nl Nou, het is uh, bijna vijf uur. We zijn aan het einde gekomen van uh, ja, deze uitzending van CFM Zandvoort en AB Radio. Zondag in Kennemerland. Blijf gewoon luisteren naar een van beide stations. En ik spreek u de volgende keer weer. En... De morgen elke tiendag elke avond iedere nacht stel dat ik er wel maar jij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 Marian Hageman met het NOS Journaal. Justitie in Limburg heeft 10.000 euro uitgeloofd... voor degene die weet wie er heeft geschoten op het huis van een wethouder van Weert. Onbekende namen op 20 september het huis van PvdA-wethouder Stroes onder vuur. Eerder was al een steen door zijn ruit gegooid. Justitie onderzoekt of er een verband is... met het oprollen van hennepplantages in Weert op 24 juni. De explosieve opruimingsdienst heeft bij de Gelderse plaats Lent een Duitse granaat uit de Tweede Wereldoorlog laten ontploffen. De granaat was daar op een strand langs de Waal door wandelaars gevonden. De EOD durfde het explosief niet te vervoeren. Daarom werd het met een berg zand bedekt en op het Waalstrand tot ontploffing gebracht. De autoriteiten op Sumatra hebben het aantal doden en vermisten na de aardbeving van woensdag naar beneden bijgesteld. Gisteren gingen ze nog uit van 700 doden en 3000 vermisten. Nu houden ze het op 600 doden en 1000 vermisten. In de stad Padang is het zoeken naar overlevende vrijwel tot stilstand gekomen. Het opruimen van het puin van ingestorte gebouwen krijgt nu voorrang. De bestuurder van de auto die vannacht in Wassenaar verongelukte, waarbij twee inzittenden omkwamen, is in verzekering gesteld. Onderzocht wordt of de 18-jarige man dood door schuld ten laste kan worden gelegd. De twee slachtoffers zaten zonder gordel op de achterbank. De bestuurder mag waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Hij wordt dan meteen door de politie meegenomen. Het kan nog dagen duren voor het duidelijk is of hij had gedronken. De auto met zeven inzittenden raakte door onbekende oorzaak op de landscheidingsweg in Wassenaar van de weg. Botste tegen een rand en sloeg over de kop. Een man en een vrouw, allebei 18, kwamen om het leven. Het weer. De zon schijnt. Vooral in het noorden valt nog een enkele bui en het is 15 graden. Morgen is dat zon, in de middag regen in het zuiden. Dit was het. N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 cogliere le riflessi su pianure azzurre si aprono su i miei pensieri piano D'io mi accorgo che tutto intorno a me in a op... te musica è danzare volare di tutti i tuoi respiri su di me festa de tuoi occhi a Okay. <laughs> En ik het niet meer smerdroom, dan ben in En Het is CFM Radio en ik spreek vandaag met Marcel van Kuik. Hij werkt in de music store in de Kerkstraat. En wat verkoop je hier allemaal, Marcel? Nou, ik verkoop onder andere cd's natuurlijk, dvd's, games, accessoires voor games. En ja, de benodigdheden zoals accessoires, batterijen... SD kaartjes, uh, koptelefoons, ja, noem het maar op, en ook ja. tickets voor uh, um, ja, parken en concerten. Dus. Dat is uh, heel gebreid, uitgebreid, uh, ja, ja een uitgebreide ding, Hoe ben je dus zo toegekomen om deze zaak te starten? Um, nou, het kwam eigenlijk door mijn vader. Mijn vader had ooit uh, de droom om een eigen zaak te beginnen, en um, die heeft het voor mij mogelijk gemaakt. Dus uh, hij kwam ermee uh, toen de zaak van de vorige eigenaresse uh, ja, een beetje slecht ging en te koop stond. En zodoende heb uh, mijn vader die zaak dus uh, ja, met overleg eerst natuurlijk voor mij uh, uh, overgekocht. Zodoende. Ah, oh. ja. dus, uh, <laughs> de zaak hier. Ja, de zaak eigenlijk mijn vader. Die heeft jou wel uh, mooi op, op weg geholpen. Dus. En wat, ja. uh, wat was dat voor zaak hiervoor? Um, ook gewoon dezelfde zaak, oh, okay. alleen de andere eigenaresse. Ja dus is eigenlijk altijd wel een musicstore geweest, alleen in het begin was het ooit een, een kenta, maar dat ja, was ook een uh, onderdeel van een musicstore. Dus. En uh, is musicstore, als ik het goed begrijp, dan een onderdeel van een keten van uh, ja. winkels? Ja, en, iets van 150 ja. keten. Oh, dus. oké, okay. ja. En uh, hoe kom jij dan hierin? Hoe gaat dat dan? Je vader die heeft het idee van ik wil wel een winkel starten, maar ja. hoe gaat dat verder dan? Nou ja, dat gaat in overleg met, uh, met het hoofdkantoor, uh, met mensen van de musicstore en zodoende ja, voldoende. Um, ja, dan hebben we hebben een goedkeuring gekregen, naar nou, de Kamer van Koophandel natuurlijk uh, geweest en nou, een hoop dingen vooraf geregeld. En, uh, ja, zo sta ik hier. En uh, wat deed je hiervoor? Hiervoor ben ik uh, werkzaam geweest in de supermarkt, bij de dekenmarkt. Daar heb ik vijf en een half jaar gewerkt als uh, ja, vakkenvuller en uh, op de vers heb ik gestaan, brood mm. en dergelijke gesneden. Ja. Ja. Nou, het is heel wat anders dan uh, wat ik nu doe. Je bent wel dol op muziek, denk ik, of, uh, als je hier gaat werken. Ja, hartstikke dol op muziek. Dat heb ik dat van mijn vader uh, overgekregen. Ja, over dus, uh, Die staat ook in de muziek? Uh, nee, dat niet. Maar uh, hij is wel gewoon heel erg gek met muziek. Dus uh, okay. hele oude muziek, jaren zestig en zo. Dus, uh, en uh, ja dat was altijd zijn droom, dus om mijn eigen zaak te beginnen ook. Met platen en dergelijke. En uh, nou, toen hij dat dus zag, toen uh, is hij dat begonnen. Maar het was zijn droom, maar is het ook ja. een beetje jouw droom geworden ondertussen? Uh, het is zeker mijn droom, ja. ja. ja was, het, uh, was het ook ooit wel en uh, het is nu werkelijkheid. Dus, uh, ik vond het altijd wel leuk om iets met muziek te gaan doen. Ik was altijd al bezig met muziek maken en uh, nog steeds. En, uh, ja, het was nooit bij mij in me opgekomen om, uh, om een zaak te beginnen, maar toen mijn vader erover begon dacht ik van nou dat is eigenlijk wel leuk om, uh, om te doen. Ja. En uh, toen zei hij van ja, er gaat wel een hoop tijd in zitten. Je bent natuurlijk wel veel van je vrije tijd kwijt omdat het een eigen onderneming is. En uh, ja, dat vond ik allemaal niet erg. Ik vind het wel leuk. Dus, uh, ja, ik ben er heel veel mee bezig, maar uh, het is meer een hobby voor me dan, uh, dan echt werk. Ja, nou, dat, dat is een goede start. Dan. Ja. En uh, ja, hoeveel uur per week ben je hier dan? Hoeveel uh, uur? Ja, sowieso uh, ben ik meestal zes dagen in de week actief. En dan sta ik vanaf half tien tot zes, is dus ruim acht uur per, per dag. Dus uh, dan zeggen zeggen 48 uur als het Ja, is. ja. Je, dus ja. je bent de enige medewerker. Je bent er altijd. Ik ben er vrijwel altijd. Ik heb wel hulpverkopers voor de weekenden, want ja, ja. zeven dagen in de week dat heb ik niet. <laughs> dat is wel heel erg zwaar. Ja. Uh, maar het komt wel eens voor dat ik ook wel eens gewoon uh, ja, zeven dagen in de week werk en dat ook week in de week uit. Het is wel afhankelijk van of mijn mensen beschikbaar ja. zijn of niet. Jo, dus ja, nou, het is zwaar. Maar ja, goed. Ik heb het ervoor. over. Het is mijn droom. Dus, uh, ja, het is wel heel uh, mooi om, ik vind te het wel om te horen. Ja. En muziek is dan ook wel je hobby. Ja. Wat voor soort muziek maak je zelf? Uh, nou ja, wat ik zelf maak is uh, een beetje uh, ja, harde rock, zeg maar. Hm. En dat is meer een hobbybeentje van ons. Wat speel je voor instrumenten? Uh, ik speel basgitaar. Oké. Okay. Ja, ja. Maar het is gewoon uh, voor de lol, eigenlijk. We hebben gewoon gezelligheid uh, samen. En uh, ja, we kunnen uh, niet echt super goed muziek maken of zo. We hebben geen eigen nummers en uh, hm. we improviseren meer, zeg maar. Dus het is gewoon ja, een, beetje, een beetje ontspanning ja. uh, buiten, buiten het werk om. Nou, dat is wel heel leuk. En, ja, en hoeveel ja, mensen bestaat de band uit? Drie mensen. Oké. Okay. En wat, wat voor instrumenten? <coughs> uh, gewoon een drummer en een gitarist. Oké. Okay. Dus ja, we zoeken eigenlijk nog een tweede gitarist voor maar... Oh, nou, uh, nou maak reclame. Nou, klaar We kunnen <laughs> nog een tweede gitarist. Ja, maar natuurlijk zijn <laughs> mensen die heel serieus uh, bezig zijn. Het is gewoon meer voor de lol en uh, ja. ja, het is voor ons gewoon heel erg leuk om te doen. We uh, doen het gewoon één keer in de twee weken als zitten. Ja, en dan met elkaar gewoon met bij op, iemand op, thuis of ja, heb je ja, een studio of iets? Ja. Ja, dat was even bij mij boven, maar dat was te veel geluid overlast. Dan kreeg ik klachten van de buren. Ja, dat, en dat is hier moeilijk. die nogal is, dus... Ja, dat wordt al wat lastiger. Ja. Maar bij de, bij de drummer thuis gaat het prima. Hij zit ja. al in een fletje, maar hij heeft nu een elektrisch drumstel, dus kan makkelijk afgestemd worden op volume. Nou, dat is, is wel vlachten. mooi. Ja, gelukkig. Ja.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 down <laughs> the telex machine is kept so clean and it types to a waging world a mother feels so shocked father's world is rocked and their thoughts turn to their own little girl sweet 16 ain't that beat cheeky now I ain't so neat to admit defeat they can see no reasons cause the With the toys awhile, and schools are early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems, the house and wives, and he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die, die? Oh, oh, oh. and the silicon chip inside a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 Ja, waar heb je nog meer tijd voor? Wat voor hobby's? Um, nou eigenlijk veel hobby's heb ik niet. Uh, nee, naast muziek, ja, film. Ik kijk ja. heel veel films. Uh, ik ga regelmatig naar de bioscoop, ik ga ook regelmatig naar concerten, dat is wel hetgeen wat ik het hmm. liefst doe. Uh, dat doe ik dus ook met dezelfde vrienden waar ik de band mee heb. Uh, uh, ik hou van dagjes uitgaan, dus als ik een keer een dag vrij ben, dan ga ik gewoon met een vriend of vriendin uh, lekker een dagje naar een stad of een pretpark ja. of weet ik veel wat. Dat vind ik leuk. Ja. En reizen natuurlijk, ja. dat vind ik ook leuk. Ja, waar ga je heen? Uh, ik ga dit jaar ga ik ook op vakantie een weekje naar uh, Griekenland, s'avonds. Ja, oh mooi. Ja. Met mijn moeder. en um, Ik probeer dan toch elk uh, jaar wel een weekje op vakantie te kunnen. Ja. Dat natuurlijk moeilijk met de zaak, maar... Je een weekje, het wel. Ja, een weekje moet kunnen. Daar heb ja. ik wel uh, recht op, vind ik. En hoe vind je het publiek van Sandvoort? Wordt, wat wordt hier veel voor muziek gekocht? Uh, over het algemeen wordt er veel ja, dancemuziek, gewoon populair muziek uh, gekocht, top 40. Ehm... Uh, ja, de populair, gewoon pop eigenlijk, ja. poprock en oude muziek toch ook wel. Ja, je hebt echt van alles, hè. Zullen ja. we een rondje door de winkel maken wat je allemaal verkoopt? Ja. Misschien kan je zelf een beetje vertellen hoe of wat? Pop -pop ja, <laughs> nou ja, hier hebben dus de popwanden, zeg maar. Hier staan alle artikelen in die uh, uh, juist verschenen zijn en uh, in de toplijsten zijn terechtgekomen. Uh, zowel film als uh, tv-serie heb ik, en series ja. natuurlijk. Hm singeltjes nog steeds. Die zouden eruit gaan, maar die blijven er nog in. Ja, ook nog. En verder hebben we de afdeling Nederlandstalig aan de rechterkant. Mm -hmm. En de afdeling wereldmuziek, jazz verkopen we ook. En een kleine sectie blues, die staat aan de andere kant. En verder natuurlijk verzamel CDs. Ook de verzamel CDs die we verkopen. Dus een klassiek, een kleine afdeling. Het is niet heel veel, maar de meest populaire klassieke muziek hebben we gewoon staan. En dan de grootste afdeling van allemaal is de populaire afdeling. Ja. Daar staat alles tussen, van rock, uh, rap, uh, R&B, uh, noem het maar op. Dat staat er allemaal tussen, alles wat nu op dit moment populair is. Mm -hmm. En dan hebben we natuurlijk de games. We verkopen van alle soorten games. Ja, hoe is dat zo gekomen? Uh, nou, het was eigenlijk niet zo heel groot in het begin. Uh, het is eigenlijk uh, gegroeid. Om de game, uh, ja, de game, um, hoe noem je dat? De gameafdeling is er gewoon uitgebreid. Mensen gaan steeds ja. meer games kopen en het is toch populairder geworden. En uh, game is nu echt voor het hele gezin leuk. En zodoende is er dus meer keuze gekomen in het assortiment. Meer ja. soorten spelletjes en, uh, en meer soorten consoles, dus spelcomputers. Ja, die dat... verkoop je er ook bij, ja, want dat zag ik staan. Ja. Ja. ja, klopt. Dus, dus uh, je hebt grote selecties van spullen. Dus ja, zowel klopt. de... Muziek, als de dvd's, als de spelletjes. Ja, klopt. Uh, natuurlijk ook muziek, dvd's, echt ja. En uh, daarbij hebben we ook gewoon een hoop uh, bijproducten erbij gevonden. En we hebben ook merchandise en zo. Dus uh, ja. dat en. ons. Vertel eens wat betekent dat musantjaar voor de luisteraars? Uh, ja, gewoon allemaal leuke hebben dingetjes wat uh, oh. bij uh, films of, cd, of uh, oh, bij ja. muziek hoort zeg maar. Dus uh, dan noemen we sleutelhangers van South Park bijvoorbeeld, ja. en stickers van uh, uh, Camp Rock of uh, Hannah Montana of ja dat soort dingetjes, een beetje die kleine ja. hebben dingetjes voor de fans en uh, ook buttons. En ja, dat is dus wel leuk is voor. Goed. Dat vinden ze tieners, kinderen. Ja. Bepaalde bedrijven. doelgroepen, ja. Heb je bepaalde doelgroepen die hier veel komen? Uh, nou, we zijn eigenlijk gericht op uh, alle doelgroepen, zowel jongen als oud. Dus uh, we hebben natuurlijk de oude muziek voor de wat voor oudere de oudere ja. oude muziekliefhebber. En uh, ja, kinderen CD's, voor de kleintjes. En ook uh, kinderfilms en, en volwassenfilms, ja, van alles wat. Dus ja. We moeten uh, ja, voor iedereen, voor iedereen uh, wat, wat wils hebben, wil, ja, ja toch? Mooi. Ja. ja, dat klinkt wel goed. En ik zag daar een hele tafel met Michael Jackson. Is dat nu helemaal hot omdat die man net is overleden? Uh, hij was uh, inderdaad erg hot. Uh, ja. Het is nu weer wat afgezakt. Ja. Uh, ja, uh, het is natuurlijk alweer een paar maanden geleden, denk mm. ik. Dus uh, ja, de vraag wordt al minder. En dan heeft iedereen, heeft het dan in de zaak daarover waarschijnlijk de hele dag, ja. of niet? Ja, zeker. Ja. Ja. Het, wordt, uh, het werd ook heel veel gedraaid door, uh, door ons. En uh, ja, daardoor uh, verkocht het ook oh, een ja. stuk meer. Ja. Dus ja, uh, als je draait, dan verkoop je het ook sneller. En uh, ja, het wordt op televisie veel uh, gedraaid en ja. uh, gezien. Dus mensen zien dat en willen nog een cd'tje hebben. Ja. Uh, dus, uh, en ja. jij bepaalt ook de muziekkeuze en zo, wat je, wat je draait, je draait hele dag muziek? Ik draai de hele dag door muziek. En uh, ja, gewoon heel afwisselend. Ik draai wat ik leuk vind, maar ook wat de klant leuk vindt. Ik kan natuurlijk niet altijd draaien wat ik leuk vind, want wat ik leuk vind, dat vinden mensen weer niet leuk. Dan verkoopt het weer niet. Dan verkoopt het weer niet en dan jaag ik misschien mensen weg, dat is ook niet de bedoeling. Dus ik draai op het dag mee gewoon de meest gangbare muzieksoorten, dus populaire muziek. En hoe kom je daarachter wat nu het meest gangbaar is? Ja, ik draai meestal alles wat uit de topland komt. En dat is in het Nederlands best verkocht. Oké, ja. CCFM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 Radio en ik spreek vandaag met Marcel van Kuik van de Music Store in de Kerkstraat kan je even het uh, precieze telefoonnummer en adres noemen zodat de mensen het goed kunnen vinden ja hoor, dat is uh, de Kerkstraat 8 en u kunt ons bereiken op het nummer uh, 5730413 en dat is het volledige adres ja, zou jij niet leuk vinden om een soort harddrukprogramma bij CFM te maken ofzo? Lijkt je nou ja, dat niet wat? zou wel leuk zijn. Ik ben er ooit eens voor benaderd. Dus als er publiek voor is en als ze het leuk vinden, dan ja. wil ik dat best wel een keertje doen. Voor een uurtje ja, in de week ofzo. Ik ja. weet niet wat, wat de plannen zijn. Maar nou, als je er nog tijd over hebt, misschien dat het wel ja, gaat. Dan ja, weet maar nooit. Dan, dan wordt het wel in het na seizoen. In het <laughs> zomerseizoen gaat het lastig. Want dan werk ik wel volle dagen. Ja. Maar na seizoen zou ik het wel, uh, ja. wel leuk vinden om te doen. Alleen weet ik niet of ik het alleen zou dur durven of kunnen, maar uh, als ik er iemand bij krijg, dan, dan zou ik het ja. wel leuk vinden natuurlijk. Ja. Nou, dat is wel een idee misschien, hè? En uh, weet je nog de eerste dag dat de winkel geopend werd? Hoe was dat? Uh, ja, dat weet ik nog. <laughs> dat was heel druk. Dat was ook een zondag, dus de okay. uh, drukste dag van de week. Ja. En dat was gewoon, uh, ja, we hadden een halfvolle winkel eigenlijk. We hadden dat nog had. niet uh, voldoende voorraad. En dat was op dat moment gewoon een kwestie van verkopen, verkopen, verkopen. En uh, dat was echt uh, een topdag. Vindt ja, hartstikke goed. Iedereen wilde natuurlijk bij de opening zijn en kijken ja. hoe dat allemaal ging. Ja, al hebben we er niet echt veel bijzonders mee gedaan, dat ik me kan herinneren. Maar mm. Het was gewoon open en uh, ja. Het liep meteen open. storm. Het ja. liep gelijk storm inderdaad. <laughs> en moest je nog veel veranderen aan de winkel, of was het goed zoals het eruit zag? Uh, nou, op het moment dat ik open ging, uh, moest er nog een hoop gedaan worden. Sowieso de de vak uh, moesten nog wat voller uh, ja. komen. Dat ze al vol waren. En uh, maar over het algemeen, uh, ja, dat, dat was het wel. Dat ja. was het voor de rest af. Oké. Okay. Alles was het interieur was er. En uh, de indeling ook. Dus er moest alleen nog voorraad komen. Ja, nou ja, dat is uiteindelijk goed gekomen zo ja. te zien. Ik zie allemaal volle vakken. Ja, en Ja, en uh, ja, wat verkoop je nou het meest, uh, zo'n beetje? Um, ja, op dit moment nog steeds de CD's, al is dat wel af, aflopend op dit moment. En de hm. games zijn in, uh, ja, een opkomst. Dus uh, dat verkoop ik toch ook uh, steeds meer. Ja, dus dat gaat zich weer uitbreiden, de games en zo. Ja. Ja. En uh, ja, hoe lang zit je hier eigenlijk nu? Uh, nou, ik uh, heb uh, afgelopen uh, 1 augustus een uh, vijfjarig jubileum gevierd. Zo, gaat snel. Dus, ja, dat uh, is behoorlijk snel gegaan. Ja, dat is wel heel leuk zo, hoor. Heb je dat nog speciaal gevierd op een bepaalde manier? Ja, we hebben een leuke actie bedacht. Uh, we hebben samen met uh, Shiradi betrokken. Uh, oh, ijsjes. We hebben ijsjes, uh, ijsjes uitgedeeld, <laughs> inderdaad. Dus mensen die dan elke 10 euro besteding uh, deden en ja. kregen dan een ijsje cadeau. Nou, dat is en wel, dat wel een, een ludieke uh, actie, ja. ja. Het is wel leuk bedacht natuurlijk. Het erg leuk ontvangen. Ja. En dan ben ik misschien in de toekomst nog een keer van te doen als dus er we weer een jaar lang bestaan hebben. Ja, ja, nou, elk jaar, hè. Ja, dat, dat is wel... een goed idee. Nou, is er iets speciaals wat jij zou kunnen aanraden aan mensen? Um, Aanraden op het gebied van. Van muziek. Muziek. Ja. Ja. Uh, een CD-tip of iets. Ja, of ja. een DVD-tip of uh, een uh, tip voor iets anders. Ja, als je ja. iets speciaals ja. weet hoor. Nou, of, een, of, of weet je, misschien een, een grappig voorval wat je in die vijf jaar in de winkel hebt uh, meegemaakt. Uh, nou ja, ik heb uh, mezelf dan wel zien groeien als ondernemer, omdat ik natuurlijk uh, eerst de vakkenvuller was. Ja. Uh, ik merk wel dat ik steeds uh, ervarender ben geworden in. Uh, ja, in het ondernemen ja. leven, zeg maar. Ja, wat, wat is het verschil tussen toen en nu? Want dit is ook een programma voor de beginnende ondernemer. Ah, oké, okay, ja. Um, ja, uh, ik ben uh, steeds meer um, uh, klantvriendelijker geworden. In het begin was ik dat natuurlijk ja, was ik dat ook wel, maar ik was natuurlijk wat onzeker en alles. En ja. uh, ik wist niet hoe ik uh, bepaalde dingen moest uh, doen en zo. En ja, tegenwoordig ben ik uh, een stuk makkelijker en ben ik de klant ook ste uh, steeds beter en vriendelijker te helpen en ja, ja. naar hun zin te krijgen, zeg maar, mm. dat is het maar eigenlijk gewoon om te doen. Ja. Ik wil gewoon dat de klant tevreden de, de winkel weer verlaten Zierlijk. en vervolgens ook weer leuk te, terugkomt. Ja. ja. En dat heb ik allemaal geleerd in de afgelopen vijf jaar, maar ook gewoon uh, het bestellen, en dat in het begin ging dat gewoon erg mis en ja, nu heb ik wel weer uh, wat meer, uh, ja, nu gaat het allemaal wat beter, ja. Dus ze groeit eigenlijk in het ja, vak. En, en is, ja. je leert elke dag uh, van je fouten die je gemaakt hebt. En je leert ook gewoon elke dag weer nieuwe dingen. En de financiën, de hele boekhouding, vind je dat niet moeilijk? Uh, nou, dat wordt geregeld door mijn vader. Die oh, doet dat allemaal. Ja, dus, Hoewel uh, dus we is hebben mooi. ook een boekhouder uh, in dienst nu. En, ja. uh, uh, maar hij betaalt uh, de, de artikelen die dan krijgen, zeg maar. Ja, oké. Okay. krijgt hij de betalingen en zo. Dat is rekening. allemaal goed geregeld. Ja, dat is ook perfect geregeld. Dat hoef je niet zoveel zorgen om te hebben. <laughs> nee, eigenlijk dan zou ik dat op de duur ook wel uh, op mijn rekening moeten gaan doen, maar ja, ja, ik kan ja. natuurlijk ook niet heel wat blijven doen. <laughs> heeft je vader ook nog een eigen bedrijf of werk? Uh, hij werkt uh, voor de ABN AMRO, oh, dus uh, ja. meen ik district directeur van de Zaanse <laughs> stad of zo oh, Oké, okay. nou die heeft dus nog wel wat te doen. <laughs> ja. En hij is ook uh, pas geleden uh, iets van overzet uh, directeur of Zo, Zo. <laughs> nou, ik bijzonder. weet niet, niet directeur, maar ik ben even het nou kwijt. <laughs> Uh, maar hij werkt in ieder geval nog uh, ja. en heeft dat er druk hij genoeg. Hij is heel actief inderdaad, ja. <laughs> dus zeker. daarnaast kan ja. hij jouw financiën ook wel regelen. Ja, dat, is dat hij horen. Het zit wel in de goede richting. Ja, zeker. I've never been closer, I tried to understand That sudden feeling, carved by another's hand But it's too late to hesitate We can't keep on living like this Ambities? Wat zou je graag over vijf jaar willen bereikt hebben? Uh, nou, ik hoop dit nog wel even te kunnen blijven <laughs> doen eigenlijk. Ja. Dus als er nog vijf jaar uh, vast uh, kan komen, dan uh, ja, ben ik wel blij. Ja, dat zou maar je dat wel is mooi toch wel, Ja, want het is toch wel iets wat ik uh, wil blijven doen, voorlopig, zolang ja. het kan, zolang de markt ervoor is en uh, zolang huh. de zaken goed gaan natuurlijk. En is dit, maar, uh, deze winkel uniek in Zandvoort? Of zijn er meer van dit soort winkels? Heb je last uh, van concurrentie bedoel ik? Uh, nou ja concurrentie. Er is afgelopen november dan wel een nieuwe gamewinkel geopend hier uh, vlak naast. Daar heb ik wel een klein beetje last van. Over het algemeen ben ik wel uh, de enige echte entertainmentwinkel in Zandvoort. Dus, ja. uh, ik heb wat dat betreft qua cd verkopen en dvd's niet echt grote concurrentie zeg maar. Mm -hmm. Natuurlijk verkopen andere winkels ook dvd's maar zijn niet zo uitgebreid qua assortiment ja. als ik. Dus uh, wat dat betreft heb ik uh, niet echt concurrentie uh, <laughs> behalve de gameverkoop dan. Ja. ja dat uh, komt wel goed. Dan hebben we, ja, nou, dat, dat valt wel mee, Wat soms kan ja. je daar ook wel wat van elkaar leren of zo. Ja, daarom. En dat kan natuurlijk ja. ook weer een, een, een soort van versterking zijn. Ja, dat het een straat is met mensen, meerdere. Precies, kunnen ze prijzen vergelijken. En, ja, dat is toch... Uh, ja, maar echt een cd-zaak verder, of dvd, heb je hier niet, hè? Nee, nee. Het is toch wel uniek. Ja, ja. daarom. Dat ben ik wel blij om... Voor zo'n groot dorp, hè, met ja. zoveel toeristen. Ja, het, is, het hoofdseizoen is het natuurlijk toeristen. En ja. na het seizoen is het uh, hier heel stil. Ja, dus, ook in de winkel wel. Soms ja, zijn dan niet wel, zo maar... meer van de muziek. Nou, dat niet hoor, dus ze komen natuurlijk wel. De vaste ja. klanten, daar moet je het dan meer van hebben. zeg maar. Ja. Mm. En de toeristen, die heb je alleen in het hoogseizoen, helaas. Ja. En de gedurende vakantieperiodes. En vergt dat ook een andere aanpak van de zaak? Of andere muziek die je in huis hebt of zo? Mm, nee, niet bepaald. Ik draai wel andere muziek uh, soms. Mm. Uh, dat het ook meer voor de toeristen leuk is. Ja. En dan weet ik dat Duitsers heel gek zijn op Bob Marley, dus dat draai ik dan regelmatig. Dan verkoop je dat weer meer. Dan ik dat weer meer en ze uh, ja. zijn natuurlijk heel gek op oude muziek, dus dat draai ik ook vaak. Hoe heb je dat ontdekt, dat ze daarvan houden? Uh, ja, dat, dat, dat, dat merk je naarmate je vaker cd's van hun verkoopt. Ja. Dan zie je dat het heel veel oude hey, muziek is. de Duitsers. <laughs> ja, precies. Um, okay. Het luistert natuurlijk ook heel veel oude muziek, punk, en, uh, en Jimi Hendrix en Bob Marley oh, ja. en een beetje achter blijven hangen, denk ik. Ja, grappig. <laughs> dus, uh, ja. En dat zijn de wat oudere Duitsers, of is dat ook gewoon de jonge... jongeren? Ja, oh, de jonge apart. Ja. Ja. Ik denk dat het, uh, ja, dat ze een beetje achterlopen uh, qua muziek. Ik weet het ook niet waarom. <laughs> heb je ook nog Duitse slakers voor ze? Ja, heb ik ook. Ja, die ook, ook nog? Wel. Ja, zeker. Ja. Maar dat wordt ook veel uh, door Nederlanders gekocht. Oh, dus, toch ja. ook wel? Grappig, ja. Ja. Ja. Ja. hè? voor iedereen. Uh, ja, en ik zie hebben. nog een uitnodiging voor Gerard Joling feest. Ja, en een flyer net uh, gekregen vandaag ja. voor het concert. Dus die is ook nog in de buurt. Ja. Wat is nou de, tegenwoordig uh, het meest verkochte Nederlandse uh, hits? Een uh, Nederlands artiest op dit moment, dat is uh, Frans-Duits. Ja, kan ik wel zeggen, Frans-Duits. Oké, okay, ja. ja. En dus... Nick en Simon doen het ook erg goed natuurlijk. Ja, ik, ik moet zeggen, het is heel lang geleden dat ik zo'n tipparade heb gezien. Maar dat bestaat dus nog steeds, de top 40 weet ik alleen uit de tijd van, hoe heet die man... Die bekende ouwe. En <laughs> hiervoor gezet we wel? Nee, ik bedoel die man van de top 40, van de televisie, uh, die is nu al 50, 60. Uh, ik ben even zijn naam 20. kwijt, maar goed, daar weet ja. ik nog van vroeger. Ja. Dan zaten we met een cassetrecourtje bij de radio of de televisie het songfestival op te nemen. Ja, oké. Okay. Kan je ja, je waarschijnlijk niet meer voorstellen. Nee. Ik... Maar ik wist niet dat dat nog steeds bestond ja, eigenlijk. dat is kort weer ingevoerd. Apart, ja. ja. En dan merk je ook in de verkoop dat ze de, de top uh, hits allemaal kopen. Uh, ja, vaak hebben ze nog wel zo'n geheugensteuntje nodig of uh, hulpje. En dan uh, pakken ze zo'n blaadje mee als ze een nummer zoeken. Ja, dan uh, verkoop ik het toch wel uh, extra. Ja, ja wat leuk. dat leuk. Als ze het kunnen vinden tenminste. Oké. Okay. <laughs> Aan het eind van het programma, waarom zouden we nou hier de, onze muziek of dvd's of spel moeten kopen en niet uh, ergens anders? Um, wat is er zo nou, speciaal hier? Nou, wat is speciaal <laughs> aan mijn zaak? Nou, dat is heel makkelijk. Um, ik probeer uh, ja, zo, of, uh, zo persoonlijk gericht uh, de klanten te helpen. Dus ik ben er ook echt voor ze. Als we vragen hebben, dan help ik ze tot, uh, totdat ze geholpen zijn, totdat ze gevonden ja. hebben wat ze zoeken. En ik doe er ook echt alles aan om um, um, iets te kunnen verkopen. Ja. En ja, ik doe dat op een hele leuke manier, een gezellige mm -hmm. manier. En ik wil gewoon dat de klant zich thuis voelt ja. als ze binnenkomen. En uh, ja, een, een praatje maken tussendoor. Dus dat, uh, dat is toch weer herkenbaar aan mijn winkel. Ja. Ze kennen me en ja. Ja, daarom komen ze ook vaak uh, bij mij kopen. Als ja. ze het gezellig vinden en ja, een kwestie van gun ook natuurlijk. Ja, wat leuk. Dus ja. je bent heel klantvriendelijk. Ja, ja, dat uh, is wat, uh, ja. wat ik er heel veel belang aan hecht. Nou, dankjewel voor dat interview. Heel leuk. En uh, ja, we hopen je nog eens te zien of te horen. Dankjewel. Music is my first love, last. Slam it!